Nieuws van de bruid. We, het is Pesach. We denken na over Jezus' dood en zijn opstanding. Morgen zit Jom HaBikorim, de dag van de Eerstelingen. En uh, we hebben al heel veel gezongen over Yeshua en zijn opstanding. En uh, morgen herdenken we dat ook echt. En het is mooi om, uh, om te zien dat als uh, de, de feesten, de feesttijden... Allemaal aangepast zijn hè, in de geschiedenis door Constantijn en weet ik het allemaal. Dat er één dag is die de duivel ons niet afgenomen heeft. Dat is de opstandingsdag. De dag dat Yeshua opstond. Yom HaBikorim. Die vieren we nog steeds samen. En uh, dat is ook een mooie dag. Ik heb vanmorgen ook een stukje vertaald van de opstanding uit Marcus. Dus als we morgen lezen over de Yom HaBikorim in Exodus... Dan lezen we ook over de opstanding. Maar vanmorgen staan we stil bij het Goede Nieuws van de Bruid. We zijn er vorige keer er al uh, een beetje over bezig geweest. We denken na over het Goede Nieuws in heel de Bijbel. En we zijn in de tuin van Ede begonnen. En we zijn nu in openbaring aangekomen. De vorige keer hebben we hoofdstuk 10 en 11 gedaan. Niet dat we alle hoofdstukken van de Bijbel gedaan hebben, maar... We gaan thematisch langs de hoofdpunten heen. Deze twee preken die gaan over het goede nieuws van de bruid. En dat is openbaring 10 tot en met 12. En de vorige keer hebben we dus 10 en 11 gedaan. En nu gaan we over op 12. We zullen nog een beetje herhalen van wat we gedaan hebben, zodat we goed mee kunnen komen. Dit is een beetje een samenvattende illustratie van het goede nieuws in alle tijden. In het midden staat het Ola. ...de opheffingsschaven of het brandoffer. Daaromheen uitbundige feestvreugde. En daaromheen een uitverkoren wandel met Yahweh. En samen kunnen wij zo, als we daarin wandelen... ...in die drie dingen... ...kunnen wij een licht zijn in deze wereld. De sterke engel in openbaring 10... ...die was bekleed met wolken... ...met een regenboog boven zijn hoofd... ...met benen als zuilen van vuur... ...waarvan de ene been op het land stond en de andere op de zeeën deze engel die spreekt de zeven donderslagen uit waarvan we niets weten behalve dat ze uitgesproken zijn en hij heeft een boekje in zijn handen en we hebben gezien dat als we dat vergelijken met de passages in Ezekiel, dat dat een boekje is met klaagliederen en de engel vraagt aan Johannes om dat boekje op te eten en dus de klaagliederen en het lijden een stukje ja, te dragen we hebben gezien dat als we geroepen zijn als getuigen in deze wereld... dat dat soms ook een stukje lijden mee kan brengen. En dat we ook klaagliederen naar de hemel zenden. We zijn in openbaring 4 is het altaar, het waar waaronder de zielen zijn opgenomen van hen die geleden hebben, martelaren. Die ook klaagliederen opzenden naar God en ook roepen om wraak. In openbaring 11 hebben we gekeken naar de twee getuigen, die eigenlijk over hetzelfde gaan als in Openbaring 10. Het is een engel, een boodschapper van God, die in de wereld geplaatst is om te getuigen van Hem. Deze twee getuigen worden vergeleken met de olijfbomen en de kandelaars die we in Zacharia tegenkomen. En we zijn er eigenlijk gekomen dat die twee takken, olijftakken, de twee huizen van Israël zijn. Het huis van Juda aan de ene kant en het huis van Israël aan de andere kant, de tien stammen. En we kunnen daar vandaag de joden en christenen in zien. Beide getuigen hebben een periode gehad dat zij geprofiteerd hebben. In de eerste eeuwen hebben de joden geprofiteerd tot aan het einde van de aarde. En tijdens de reformatie zijn de tien stammen als het ware opgestaan in geestelijke zin. En hebben geprofiteerd... En hun boodschap laten horen tot het einde van de aarde. Maar de beide getuigen zijn overwonnen door het beest. En hun boodschap, zo, zo krachtig als ze was, is niet meer. Er komt geen vuur meer van de hemel zoals we vorige keer gezien hebben. Maar dat is niet het einde. De twee getuigen zullen opstaan. We geloven dus dat de joden en christenen op een dag opnieuw samen zullen getuigen in de wereld. Alleen de boodschap is gebracht en een tijd van profetie is tot een einde gebracht. En wanneer zij opstaan zullen ze alleen maar gezien worden en vervolgens weer weggenomen. En dan komt het oordeel en wordt de hemelse ark zichtbaar. En dan zal uiteindelijk Yeshua zich openbaren aan de hemel met zijn bruid... Daar waren we ongeveer gebleven. En dan komen we in openbaring 12. We zullen nog wel een paar keer teruggrijpen naar hoofdstuk 11. Naar die laatste, het oordeel en de hemelse ark. En er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw, bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten. En op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie, een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en weeriep die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden, zodra zij het gebaat zou hebben. En zij baarde een zoon, een mannelijk, dat alle heidevolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats had, die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden, 1260 dagen. En vervolgens komt de oorlog... In vers 13 lezen we nog een stukje. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke kind gebaard had. En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen naar haar plaats waar ze gevoed wordt. Een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het zicht van de slang. En de slang speelde uit zijn bek water als een rivier de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde openbaarde haar mond en de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht, die de geboden van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand bij de zee. Ja, als we hierover gaan nadenken, dan kun je daar heel veel kanten mee op. Er zijn genoeg theorieën. We hebben al een paar dingen gezegd de vorige keer, maar we gaan, we gaan ze gewoon opnieuw herhalen. En we gaan nadenken over die schuilplaats voor de vrouw. En uiteindelijk wil ik vanmorgen laten zien wat de boodschap is van deze vrouw. Die in de wereld staat en die iets uit te dragen heeft. En de boodschap is goed nieuws. De vrouw is bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten. De zon die vinden we voor het eerst op de vierde dag in, tijdens een schepping. En uh, het licht dat de zon uitstraalt is eigenlijk een, een weerspiegeling van het licht van de eerste dag. Waarop Yahweh's licht scheen. Zo kunnen we de zon eigenlijk dus zien als een soort weerspiegeling van Yahweh's licht. En telkens als de zon schijnt dan worden we daardoor verheugd en blij. En uh, de natuur met ons en de dieren met ons. Het is goed als Yahweh's licht schijnt op deze aarde, maar als de zon verduisterd wordt, dan voelen we ons wat minder gelukkig. Dus daarin herkennen we al dat, dat Gods licht, dat wij daarvoor bedoeld zijn, dat wij daarvoor geschapen zijn als mensen, om in zijn licht te verblijven. De zon is God niet natuurlijk, maar dat is een, hij weerspiegelt iets van Gods licht, omdat ook de zon door hem geschapen is. Als de vrouw daarmee bekleed is... dan wil dat zeggen dat we het hier hebben over de bruid. Want de bruid is geroepen om het goddelijke licht te laten zien... en te weerspiegelen in de wereld. Om als een stad op een berg te staan en het licht te laten schijnen. En de maan was onder haar voeten. Nu heeft de maan heeft geen licht van zichzelf... maar het weerspiegelt wel het licht van de zon. En zo kunnen we de Torah zien. Als een boek van letters... Dat Die op zich misbruikt kunnen worden. Wat op zich geen licht heeft. Wat kan, wat kan dit nou, dit heeft geen licht. Het is een boek hè, waar uh, elke, elke ketter een letter uit kan halen, zo gezegd. Maar als de zon het licht van vader Yahweh ons verlicht. En wij door zijn geest geleid worden in het begrijpen van zijn woord. Dan gaan we licht geven. Dan geeft het woord ook licht. En is het een licht op ons pad. En zo is de bruid die het licht van Yahweh weerspiegelt staat met haar voeten op de maan, die in beeld is van de Torah. Het onderwijs van onze hemelse vader. Dan de twaalf sterren, ja twaalf, dat, dat staat in verband met Israël, de twaalf stammen. Dus we hebben hier opnieuw een hoofdstuk waarin we lezen over de bruid en haar getuigenis. En ze was zwanger en schreeuwde het uit in baardersnood in haar pijn om te baren. We hebben net in hoofdstuk 11 gelezen over de twee getuigen. En uh, gezien dat die dus op een bepaald punt weer opnieuw moeten opstaan. En het is zo dat nu, dat ik denk dat dat punt hier bedoeld wordt... dat als de bruid op het punt staat om te baren... dat zij dus de getuigen als het ware in zich heeft... En die tevoorschijn moeten komen. Opnieuw, voor een tweede keer. Die twee getuigen. In vers 5 lezen we... De draak die staat klaar. Dat staat in vers 3 en 4. Die staat klaar om het kind te verslinden. Want hij had natuurlijk bij de twee getuigen... Heeft hij al twee keer is het hem gelukt... Om dus de getuigen te overwinnen. En hij staat klaar om hem te laten komen. Ik kom maar op. Ik kan Ja. En dan staat er in vers 5, en zijn baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidevolken zal hoeden met een ijzeren staf. Vaak wordt daar aan Yeshua gedacht, en daar kunnen we ook aan denken. Maar we kunnen ook denken aan de bruid. Hoe kan die dan mannelijk zijn? Omdat we hier nadenken over de getuigen, de profeten. Die eenmaal met Yeshua zullen verschijnen om te regeren op aarde. En we spreken in een beeldtaal. Ook zijn bruid zal als het ware met hem regeren. Maar, zoals we in hoofdstuk 11 al gelezen hadden... ...zal als de twee getuigen zijn opgestaan... ...zullen ze niet opnieuw een boodschap in de wereld brengen... ...niet opnieuw gaan profiteren als het ware... ...maar ze zullen weggenomen worden. Het staat in vers 12. En ze hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen... ...openbaring 11 vers 12... ...kom hierheen omhoog. En ze gingen omhoog naar de hemel, in de wolk. En hun vijanden keken hen na. En vers 13... Er staat op datzelfde uur, gaat dus over hetzelfde moment, vindt er een grote aardbeving plaats. En het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden 7000 met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd en gaven eer aan de God van de hemel. Die stad, dat is Jeruzalem. Maar die stad is niet een eenheid, is niet op één plaats zoals in de tijd van David en Salomo. Die stad is verstrooid en het is dus een in geestelijke zin Jeruzalem die over heel de aarde te vinden is. Omdat de inwoners van haar stad overal zijn. We kunnen hier dus niet een letterlijke stad zien die voor een tiende verwoest wordt. Maar het is een uh, beeldspraak om te zeggen hoe God zijn twee getuigen als ze opstaan weer tot zich zal nemen. 7000 met name bekende personen. We hebben ze in verband gebracht met de 7000 die aan Elia beloofd zijn. 7000 die de Baal niet gekust hebben. 7000 die alleen nog de getuigenis van het Lam hebben. En de geboden van God in acht nemen. Dan gaan we terug naar 12, vers 5. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. Dat kind kunnen we dus nog steeds, die twee getuigen, inzien, of die sterke engel van overmaring 10 die opnieuw geopenbaard is in de wereld. En de vrouw vluchtte naar de woestijn... waar zijn plaats zat... die door God voor haar gereed gemaakt was... omdat men haar daar zou voeden, 1260 dagen. Nu is natuurlijk de, de uitdaging. Waar hebben we het over... als we over de draak spreken? En die ween... die drie ween... waar we tussen zitten eigenlijk... De, uh, in openbaring 9 uh, lezen we over twee ween die eigenlijk vooraf gaan en dan nu staan we op het punt dat de derde wee aanbreekt in openbaring maar de derde wee is heel lastig maar e de eerste twee ween dat kunnen we wel terughalen dat gaat enerzijds over een put die al geopend wordt waaruit een donkere rookwolle komt en uh, die tweede over het leger van miljoenen met, uh, met de, de slangen als staarten en die, uh, ja, die gewoon over de wereld uh, een derde van de mensen zal vernietigen. Maar die derde w, dat is het oordeel van het lam. En daar vinden we niet zo'n duidelijke eenzijdige passage over. Er gaan een heleboel passages over. Het is als het ware als je in het boek openbaring op dit punt aangekomen bent. Dat je ineens alle structuren in de tekst bij elkaar ziet komen. En ziet versnellen, ziet elkaar overlappen in het Hebreeuws. Als je nadenkt over het Hebreeuwse denken en dat wil toepassen. Dan wordt het hier een ingewikkeld verhaal. En dus is het zaak om dat allemaal terug te halen om te kunnen interpreteren. Dat gaan we vanmorgen allemaal niet doen. Die derde w wordt aan gerefereerd in uh, openbaring 11. Vers 15 tot en met 19. En dan weten we dat de tijd van het oordeel is gekomen. En dat de ark zichtbaar wordt. En we zien hier ook dat er oorlog uitbreekt in hoofdstuk 12. Het gaat dus ook over die derde wee. is dus een nieuwe kijk. Vanuit een nieuw perspectief wordt dan gekeken naar de derde wee, naar hetzelfde verhaal. En dan, komt die, dan breekt er oorlog uit op de aarde. En de duivel, die daarvoor die tijd nog een soort van macht had in de hemel, die heeft het dan niet meer. Het is alsof God, die nu nog eigenlijk heel ver weg lijkt te zijn, dan ineens besluit: Ik ga mijn wapens weer ter hand nemen. En ik kom naar de aarde en ik zal strijd leveren. En hij zendt Michael uit de hemel en zijn engelen en zij voeren de oorlog tegen de draak. En dan vindt er een oorlog plaats. Het is net alsof nu de aarde nog overgegeven is eigenlijk aan de duivel. Nu, dat hij nu nog zijn gang kan gaan. Maar dan komt er een moment dat hij op zijn nummer gezet wordt. Dat de twee getuigen opnieuw geopenbaard zullen worden. En zullen weggenomen worden. En heel, de, en heel de wereld zal weten. Hier is iets aan de hand. Hier is God bezig. En dan zal God opnieuw zijn werk gaan doen met de schepping, met de wereld. Maar het is nog niet klaar. En de aarde die, de, die, die nog achtergelaten is, waar dus de duivel regeert en heerst... daar verzamelen de mensen zich. Ze weten wel wat ze moeten doen. En dat is één ding... En dat is in opstand komen. Want wij willen tegen God zijn als mens. Wij willen een toren van Babel bouwen. Ja goed, de duivel heerst. Als we hier de tekst bekijken. En ja, daar gaan ze weer. Een heel systeem wordt opgebouwd. Om tot in de hemel te komen. Voor de laatste keer. En dan krijg je verderop in openbaring dat Babylon zal vallen. Want dit is de laatste keer dat Babylon zich zal opbouwen in hoofdstuk 17 lezen we over een uh, een achtste Ze, hoofdstuk 17 vers 10 ook zijn het zeven koningen als we over die draak nadenken in hoofdstuk 12 want daar zijn we natuurlijk dan hebben we een, een, een draak met zeven koppen en in uh, openbaring 17 vers 10 vinden we daar wat meer over de zeven koppen zijn zeven dwergen, bergen waarop de vrouw zit maar ook zijn het zeven koningen Vijf zijn er gevallen. Eén is er, de andere is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven. Hij gaat naar het verderf. Dat is waar ik het over heb eigenlijk. Als de twee getuigen opgenomen zijn, dan zal er een achtste macht opkomen. Die zeven koppen die als het ware de geschiedenis laten zien... hoe het beest zich verschillende keren... heeft laten zien op deze aarde. En dan uiteindelijk... als de twee getuigen geopenbaard zijn... en de duivel als het ware... op aarde is neergeworpen... en God weer ja, strijdvaardig is... en zijn engelen, zijn Messias... staan klaar om de aarde over te nemen... dan zal op aarde... de achtste koning gaan regeren. En die zal tot aan de... heel de aarde bedekken... en... Uh, ja, dat zal een nieuw Babylon zijn, een nieuwe toren van Babel als het ware. En die draak, en nu kom ik daar een beetje, ik heb nu heel breed wat gezegd natuurlijk. Maar deze draak die komt in de geschiedenis naar voren als de slang van Egypte, voor de eerste keer. En daar uh, houdt hij Israël vast in slavernij. Vervolgens zien we hem opkomen als Assyrië, Assyrië het rijk dat de tien stammen in ballingschap heeft gevoerd... Vervolgens zien we hem opkomen als um, Nebukadnezar, Babylon, en dan, dan herkennen we die vier koninkrijken die Daniel gezien heeft, en uh, dat het dus uh, um, Babel, uh, Medo-Persische Rijk, het Griekenrijk en, en het Romeinse Rijk. En uh, vervolgens, ja, dan wordt het ingewikkeld, dan, zijn, dan gaan de meningen uit elkaar. Maar ik denk als we deze rijken hebben, dat we al genoeg hebben om de draak te kunnen herkennen. Namelijk die is erop uit om, te, om de mensen gevangen te zetten. In slavernij te brengen. En een economie te bouwen die boven anderen uitstijgt. En die de mens eigenlijk verheft en verheerlijkt. En ja, alle rijkdom geeft die de mens maar hebben wil. Dus de aard van het beestje komt daarmee al heel zichtbaar. Als we naar vandaag kijken, dan denk ik dat we die elementen ook wel terug zien komen. Wereldwijd zijn wij, blanke mensen, degene eigenlijk die de macht uitoefenen van de draak. Die op deze aarde regeren zoals de draak, zoals ooit Egypte regeerde. Zoals Egypte een economie bouwde over de ruggen van mensen heen, zo bouwen wij een economie over de ruggen van landen heen. Over de ruggen van mensen heen. Over lijken. Als we dat over de hele wereld bekijken, dan is het niet zo moeilijk om te zien wie er bovenaan staat. Dat zijn wij blanke mensen. Ja, een moeilijke boodschap. Maakt dat we er allemaal deel van zijn. Of niet? Als wij in Yeshua zijn opgestaan, onze zonden beleden hebben en voor Gods troon zijn, worden we voor Rijn gezien. En daar zijn we een balling te midden van. Een balling te midden van deze wereld. Hoe kunnen wij dan als een bruid daar te midden staan van die macht van de draak die om ons heen eigenlijk zichtbaar is. En laten zien dat wij hier zijn en een goede boodschap uitdragen. Eenmaal zal die zoon die geboren wordt in openbaring 12. Zal regeren met Yeshua aan het hoofd als hij weer komt. Maar zover is het nog niet. Wij zijn nu nog niet geroepen om te regeren. Wij dragen nu de scepter nog niet. We zijn gewoon op aarde... geroepen als ballingen. Met een missie. Als wij de zon dragen... bekleed zijn met de zon... dan kunnen weer spiegelen we God op aarde. En door de Messias... die opgestaan is... kunnen wij dat. Door te wandelen... in zijn wegen... Hem te volgen. Wat is nu het getuigenis... van deze vrouw... die op de aarde is? Zij heeft als fundament... het Torah, dat is ook iets waar ze zelf op staat... wat iets over haarzelf gaat. De, de, de zon is zij mee bekleed... dat zegt iets over het licht dat ze uitstraalt. De sterren... die laten zien dat het hier om Israël gaat. En de maan... is het fundament waarop ze staat... Maar als we nu goed kijken naar de, de, de boodschap die ze heeft... dan zien we natuurlijk duidelijk in hoofdstuk 12... dat het een compleet tegenopgestelde is van de boodschap van de draak. De draak die als het ware het systeem heeft om heel de, de mens te verheerlijken... als bij de torenbouw van Babel en in de, in de hemel te zetten. Zo zal de vrouw een totaal andere boodschap hebben. De vrouw die zal daarin niet superieur zijn ten opzichte van anderen... Want superioriteit, dat is eigenlijk de fout, dat je gaat heersen over een ander. Dat je de scepter neemt die jou nog niet gegeven is als mens. En dan hebben we de consumptie-economie, dat we dus ja, alles maar kopen en, en vervolgens in de afvalbak gooien. En weer kopen en in de afvalbak gooien. Wat eigenlijk heel ver doorgedraaid is, waardoor nu als er iets kapot is, al heel gauw gezegd wordt van ja, dat is uh, tot de los, dat is niet meer te maken, gooi het maar weg. En dan moet er nieuw gemaakt worden om de economie te laten rollen. Het geld moet rollen. Want ja, anders dan. Hè? Ja, dan, is het, dan, dan, dan slinkt de economie en daar kunnen wij niet tegen. Daar hebben wij moeite mee. En als, als er een crisis is, dan zijn er wat bezuinigingen. En dan, eh, dan valt er hier wat weg en dan valt er daar wat weg. Natuurlijk is het niet leuk als, er, eh, als de zorg eh, daar van het slachtoffer wordt. Maar ik bedoel, waar hebben we het over? Waar hebben we het over? We hebben het goed hier. Hoe kunnen wij dan een getuigenis laten horen? Er zijn ook mensen die het minder goed hebben. En dat zijn de mensen die honger lijden, ook vandaag in ons land. Nou, dan hoorde ik van de week van uh, een actie van onze kerk in Ermelo. Die uh, goederen gaat inzamelen en dat doen we hier trouwens ook in de gemeente. En zo kunnen ze, geven ze aan de voedselbank en zo worden die mensen geholpen. Zo kunnen we iets doen. Maar het gaat verder dan dat. We kunnen gaan nadenken over hoe kunnen wij een ander getuigenis laten horen in deze economie die erop gericht is om te groeien en om meer te verzamelen, om groter te worden. Onszelf te verheerlijken, onszelf als het ware ja, te laten genieten. Terwijl de aarde aan de andere kant van de wereld zeg maar afgebrand wordt. En dat is een moeilijke vraag. Maar we kunnen het kleine doen. En we kunnen, we kunnen duurzaam leven. Dat zijn heel praktische dingen. En door uh, goed met onze goederen om te gaan, kunnen we een tegengeluid laten horen. Een ander geluid dan de draak. Want als de draak hier is om ons heen en regeert, hoe worden we dan zichtbaar? Hoe wordt dan zichtbaar dat het licht van God, dat we daarmee bekleed zijn? Dan moeten we een ander standpunt innemen. Nu wordt er hier gesproken over een schuilplaats waar de vrouw naar gevoerd wordt. De bruid wordt gevoerd naar een schuilplaats. Wat zou nou die schuilplaats zijn? Nou, er is ook veel over nagedacht. En veel, hè, er zijn boeken geschreven, vlucht uit het Noorderland. Of vlucht daarheen. Of vlucht zus, vlucht zo. Er zijn gemeenschappen in de Pyreneeën die geloven dat ze daarheen moesten vluchten. Om de komst van Yeshua af te wachten. En zo zijn er talloze plaatsen geweest in de geschiedenis die aangewezen werden als de plaats, de schuilplaats waar we heen moeten vluchten om alles achter te laten en Yeshua af te wachten en nu staat er ook letterlijk in vers 6, en de vrouw vluchtte naar de woestijn waar ze een plaats had, die door God voor haar gereed gemaakt was, op dat men haar daar zou voeren, 1260 dagen dan wordt er ook wel aan Petra gedacht, in de woestijn van Jordanië nou ja, goed, zo, zo wordt er van alles aangewezen. Maar euh, zoals we al eerder gedaan hebben... we kunnen ook eens kijken... hoe kan de tenag ons helpen? Kunnen wij een verhaal vinden? Kunnen wij verhalen vinden in de tenag die ons helpen... om die schuilplaats aan te wijzen? Wat heeft dat ons te zeggen? Hoe kan de vrouw vanuit die schuilplaats dan het goede nieuws blijven vertellen? Verkondigen? Leven? Nu is er een passage in, het, uh, in de tenag... Die uh, dus ook gaat over het opbouwen van een uh, Babylon. Die Babylon eigenlijk symboliseert. Waar Jeshua en zijn leger op een afstand staan te wachten. Waar twee getuigen zijn geweest, geopenbaard. Zonder dat ze een boodschap hebben achtergelaten. Waar vervolgens een vrouw een schuilplaats heeft. Raghab en Jericho. Ook daar staat Yeshua met zijn leger op een afstand te wachten. Jozua, zelfde naam. Met zijn leger, de tweede generatie van Israël, die eigenlijk ja, tot haar bestemming is gekomen door de woestijnreis. En die staat op een afstand te wachten. Bij Jericho en als, hij, als Jericho ingenomen wordt het hele verhaal daar er zijn een aantal heel unieke gebeurtenissen en wat, wat is het belang daar nou van van die inname van Jericho daar wordt eigenlijk heel de inname van Canaan gesymboliseerd als Joshua heel het land Canaan in moet nemen dan wordt die al ingenomen als het ware door Jericho in eerste instantie in profetische zin wat gebeurt er als Jericho ingenomen wordt? Israël gaat daar zeven rondjes om die stad heen. En uiteindelijk wordt er op de sjafar geblazen. En dan wordt er een bepaalde bezuinstoot geblazen die maar twee keer voorkomt in de Bijbel. En dat is de eerste keer op de berg Sinai Als de bezuinstoot aanhoudt. En sterker wordt. En Yahweh zijn openbaringen geeft. En de tweede keer bij Jericho als de stad valt. En die bezuinstoot heet een joveel waar het woord jubeljaar ook is van afgeleid. Die bezuinstoot die moest herinnerd worden... en geblazen worden als een herinnering... op Jom Kippur elke vijftig jaar. En dan was een jaar van vrijheid. Die bezuinstoot, die klinkt bij de val van Jericho. En in de val van Jericho kunnen we ook de val van Babylon zien... in openbaring. Waar Yeshua en het leger op een afstand staan te wachten... Tot op het moment daar is. En die bezuinstoot klinkt. En Babylon valt. En het koninkrijk van Yeshua geopenbaard wordt. Daar is ook een vrouw in die stad. Die niet zo onschuldig is. Ze is deel van de stad op een manier dat je ja, dat een beetje beneden haar waardigheid is. Ja, als wij naar de, de vrouw in de geschiedenis kijken, de bruid als het ware, degene die haar presenteren, joden en christenen. Ja, dan is het ook een beetje mislukt af en toe. Zijn we ook een beetje hoerig geweest. Hebben wij ook niet onze plek ingenomen in de maatschappij. Dus ik vind het wel kloppen, dat plaatje. Moeten we dan vluchten? Waar is de schuilplaats voor Aagab? Nee, ze vlucht de stad niet uit. Ze blijft gewoon thuis. En ze zet de deuren open. Kom en wees welkom. Wie is de bevriend met mij? Wie is mijn familie? Kom. Dat is de manier hoe Raghab eigenlijk haar huis tot een schuilplaats maakt. En dat geldt voor haar ook een belofte. Net als voor de bruid in openbaring. De geldt de belofte dat haar huis niet zal instorten dat het oordeel aan haar voorbij zal gaan. Daar lijkt het in nergens op hoor. Tot op het laatste moment. Het orde komt dichtbij. Maar het gaat aan haar voorbij. Omdat zij het licht van Yahweh uitstraalt. Dat zij vastgehouden heeft aan de woorden van Yahweh. En haar huis opengezet heeft. En omziet naar de armen, de weduwe, verdrukte. Om het zo maar even te vertalen. Ik denk dat we daarin een boodschap kunnen zien van de bruid. De bruid... In openbaring. Als het oordeel komt, als het steeds dichterbij komt, kunnen we ons tot die taak roepen: geroepen weten dat we omzien naar elkaar. En dat we onze deuren openzetten. En onze liefde laten blijken, en de mensen welkom heten aan onze tafel. En gemeenschap met hen hebben alsof het onze broeders en zusters zijn. We zijn nog in ballingschap. Maar iedereen die niet meedoet aan de macht van de draak, aan het bouwen van een economie ten koste van, zijn er een heleboel eigenlijk. De meeste mensen, ja, wandelen mag gewoon mee, het is gewoon het systeem. Het systeem is in feite, denk ik, de draak, in die zin, waar we allemaal slachtoffer van zijn. Want we lopen en wandelen allemaal in een zekere zin mee. En daar kun je niet van vluchten. Dat kan niet, dat kon Raagap ook niet uit Jericho. Dat is onmogelijk. En aan de vrouw, openbaring 12, vers 14. Werden twee vleugels van een grote arend gegeven... ...opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats waar zij gevoed wordt. Een tijd en tijden een halve tijd, buiten het, buiten het zicht van de slang. Hoe klopt het daarmee dan? Hoe moeten we dat daarmee rijmen, als we dit zo ontdekken? Dan moeten we naar Ezekiel 20. Als de vrouw geleid wordt naar de woestijn, dat vinden we daar ook terug... Laten we in vers 30 beginnen, Ezekiel 20 vers 30. Daarom zegt tegen het huis van Israël, zo zegt de Heere Heer: Hebt u uzelf verontreinigd op de manier van uw vaderen en bedrijft u hoerij met hun afschuwelijke afgoden? Ja, door het opheffen van uw offergave, door uw kinderen door het vuur te laten gaan, verontreinigt u zich met al uw stinkgoden tot op deze dag. En zou ik mij dan door u laten raadplegen, huis van Israël? Zo waar ik leef, spreekt de Heer de Yahweh, ik zal me niet door u laten raadplegen. Wat in uw geest opgekomen is, zal zeker niet gebeuren. Namelijk, dat u zegt, laten wij als de heidenvolken en als de volkstammen worden door hout en steen te dienen. Enerzijds heeft God ze overgegeven aan de afgoderij door de ballingschap natuurlijk. En aan de andere kant zegt God, nee, het zal niet gebeuren dat jullie afgoede dienaars worden. Vers 33, zo waar ik leef, spreekt de Heer Yahweh voorwaar met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid zal ik over u regeren. Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaronder u verspreid bent, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid. Hij wil voorkomen dat, het, dat zij ook tot het niveau van afgodendienaars dienaars afdalen. En zo haalt hij hen samen. Waar gaan ze heen? Vers 35. Vervolgens zal ik u brengen in de woestijn van de volken. En daar van aangezicht tot aangezicht een rechtszaak met u voeren. Zoals ik met uw vaderen in de woestijn van het land Egypte een rechtszaak gevoerd heb. Zo zal ik een rechtszaak met u voeren, spreekt de Heer de Yahweh. Ik zal u onder de stok doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond. Ik zal van u uitzuiveren wie in opstand komen en wie tegen mij overtreden. Ik zal hen leiden uit het land waar ze vreemdelingen zijn, maar ze zullen op het grondgebied van Israël niet komen. En dan zult u weten dat ik Yahweh ben. Wat u betreft huis van Israël, zo zegt de Heer Yahweh, ga, laat iedereen zijn stinkgoden maar dienen, ook hierna, want u luistert toch niet naar mij. Ontheilig echter mijn heilige naam niet meer met uw geschenken en uw stinkgoden. Ergens is er dus ruimte om afgoderij te plegen en ergens ook weer niet in ballingschap. God wil het volk weer houden om tot afgoderij te komen. Maar aan de andere kant zijn er mensen die ja, afgoderij plegen en daarin blijven hangen. En daarom blijven ze in ballingschap. Als God ze uit ballingschap haalt, dan, blijven, dan worden ze vervolgens weer onder de volkeren geleid. Het, uit, het, het herstel wordt eigenlijk uitgesteld. En de bedoeling is dat wij als zijn volgeling, als zijn kinderen, onder de volkeren geleid worden en hem ontmoeten. Zoals Israël eens in de woestijn Yahweh ja, ontmoette op de berg. Dus waar is onze plaats, waar is de woestijn? Onder de volkeren, op de plaats waar we zijn. En de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven dat zij naar de bestijn zou vliegen... ...naar de plaats waar ze gevoed wordt. Toen Israël uit Egypte gevoerd werd... werd zij gedragen op arends vleugelen. Dat is wat Yahweh... ...hen vertelt als zij aankomen... ...bij de berg van God en zegt God... ...ik heb jullie gedragen op arends vleugelen... ...en zo jullie hierheen geleid. En zo zal God ons ook leiden... ...op zijn vleugelen... ...waar we ook heen gaan... ...want we weten het niet... Van de volkeren naar de volkeren. Waar we morgen zullen zijn, we weten het niet. Maar we worden door hem geleid. En stapsgewijs in de woestijn leren we meer van hem kennen. En leren we onze afgoderij afleggen. En soms moeten we afscheid nemen van mensen die een andere weg gaan. En zo is de weg van de bruid in de woestijn. En wij kunnen het tegengeluid laten horen. Door de, de schepping te eren. Door duurzaam om te gaan met wat God geschapen heeft. Wat God gegeven heeft. Dat kan heel klein beginnen. Als we terugkijken, ook naar weer het Oude Testament, dan zijn er talloze verhalen. Kijk naar Noach. Wat deed Noach in zijn tijd? Dat, het, dat de wereld eigenlijk een vuist opstak naar God en gewoon het beest liet regeren. Hij was druk bezig met, met zijn beestjes. Met alle beestjes van de aarde. Hij bouwde er een huisje voor. Hij ging terug naar waar Adam mee bezig was. In de tuin van Ede. Hij keek de beestjes aan naar zijn aard. En hij zegt nou voor jou bouw ik zo'n hokje. Dat pas jij wel. En zo zul jij het oordeel overleven. Liefde voor de natuur. Liefde voor de schepping, Liefde voor de dieren. Liefde voor elkaar. Daar is de, bo de goede boodschap van de bruid. De goede bruid inderdaad dat is de boodschap en zo mogen wij een arkje bouwen op de plaats waar we zijn en mensen zijn welkom dieren zijn welkom en, en ik heb één of twee weken geleden heb ik mijn eerste huisdieren gehad die echt van mezelf zijn als kind mijn ouders hadden ook wel huisdieren maar nu heb ik voor het eerst echt mijn eigen huisdieren kippen, vier kippen sommigen hebben het wel gezien op facebook denk ik maar het is prachtig om kippen te verzorgen en toen werd ik hiermee geconfronteerd, met deze boodschap. Wat betekent het om zo dicht bij de schepping te staan? Nou, als je een kip ziet, die, de, ja, dat, dat is geweldig. Als je een uur te laat bent met voeren, dan pikt hij je. Dan ben je een uur te laat met voeren. Komt hij naar je toe, waar was je? Geweldig. Ik heb een mooi hokje voor hem getimmet, voor die kipper getimmet. En ik mag ze elke dag voeren. Nou, dat, is een, dat is gaaf. Dat is echt geweldig om zo met de schepping bezig te zijn. En huisdieren. En ik wil graag geiten en andere dingen. Maar ik denk dat we zo iets doen, iets anders laten horen dan in deze maatschappij. Kijk, um, het levert niks op om kippen te gaan houden. Ik heb uitgerekend dat als ik uh, <laughs> uh, uh, de, de eieren zeg maar die ik, uh, ik uh, overhoud, uh, de, de kosten daaraan... Um, ...ik heb het minimaal gehouden... ...het hokje dat ik gebouwd heb... Dat, is echt, ...dat stelt niks voor... ...dat is allemaal van allemaal restjes... ...en dat is samengebracht... ...en dat is een leuk hokje geworden... ...maar het heeft geen cent gekost... ...dat dus alleen het voer... ...zelfs de kippen heb ik gekregen... Het voeren kostte 12 euro... ...nou ik heb uitgerekend... dat ...als ik al, die, al dat voer op heb... ...dan heb ik ongeveer 120 eieren... ...dat is een euro per 10... ...nou daar kan ik ze ook voor in de supermarkt halen toch... <laughs> ...daar hoef je het niet voor te doen... ...maar daar heb je het... ...daar heb je precies dat verschil... Precies dat. Dien ik de economie? Koop ik eieren uit de supermarkt? Waarvan ik weet dat ze met duizenden, tienduizenden kippen tegelijk op de batterij... Nou ja, het is nu wat beter als het ooit geweest is. Maar goed, dat is alleen nog maar in Nederland. De goedkoopste eieren komen natuurlijk wel uit die, uit die legbatterij. Maar worden kippen die worden in zo'n hokje gestopt... en dan hebben ze de rest van hun leven slijten door eieren te leggen en elkaar in de weg te zitten. Zo kunnen we op een, op een andere manier op de aarde staan, op een andere manier in de wereld staan. En bezig zijn met een arkje. Want als we het kunnen, als we dieren kunnen verzorgen, als we groenten kunnen kweken, en het gaat helemaal mis, dan weten we ook hoe het moet om het weer op te bouwen. En dan hebben we de belofte. Hij heeft een schuilplaats bereid. Als wij maar ons, onze taak op ons nemen, God weer spiegel op aarde. En wandelen in de wegen van de Messias, gefundeerd op, de, op zijn woord. En de liefde voor de wereld uitdragen, zoals God dat ook wil. God houdt van zijn schepping. Amen.